Heeft veel? Nou, we stonden hier allemaal half elf. Ja. ja. De jeugd heeft dat uh, niet te veroveren. Nou, doen. ik denk het niet. En dit is heerlijk. Dit is, de muziek maakt je vrolijk. Ja, de paarden, hè? Muziek brengt mensen bij elkaar. Ja. En dan hoor ik hier volgens mij het geluid van de ruiter. Ja. Dan salueren de militairen in dit geval de landmacht hiervoor. Nou, zien we Maxima. Want die zat eerst aan de andere kant en dan komt ze hierheen. Hoop ik toch niet dat ze van plek is verwisseld met Willem. Nee, dat kan kan Dat doen ze nooit? Nee, nee, nee, nee. Ja, voor bijna het hoogtepunt van deze middag. Voor de mensen die dus niet hier staan. De mensen die allemaal toegestroomd zijn richting het paleis. Waar straks de koninklijke familie ook op het balkon zal verschijnen. En daar is Menno Reemeijer. De eerste rijtuigen komen hier aan bij het paleis. De... Rijtuigen met uh, daarin onder meer de grootmeester van de Koningin, Marco Hennis, uh, de grootmeesteres ook. En dat is Martine van Loon Labouchère al heel lang, een uh, vertrouwelingen van de Koningin. Overigens ook een functie die niet betaald is. Nou, zo komen de eerste rijtuigen binnen, één voor één. En dan is het wachten op die balkons. En ik hoor daar veel over, even een verkeerde indruk misschien weg te halen. Die is niet meteen aansluitend. Ze komen aan zometeen met de gouden koets. Dan is het heel eventjes wachten en dan pas gaan de deuren op het balkon open. Dus daar zit nog wel eventjes tijd tussen. Maar ja, ook hier is het natuurlijk weer alles kijken... Om het hoekje kijken, je hebt hier niet zo heel ver zicht. En dan draai je maar om en dan kijk je even mee op een tv-scherm of ze er al aankomen. Volgens mij rijden ze nog gewoon op uh, lange voorhoud, als ik dat zo zie. Mevrouw die kijkt ook maar even mee, toch mevrouw? Lange ja, voorhoud, ja, ja, ja. ja. Sommige verhaal was het, hè? Ja, nou, nou. Ja. Hebt er helemaal niks van gehoord. Uh, jawel, oh, ik, ik ben heel snel van mijn huis hier naartoe gefietst. Uh, dus ik, ik kijk eerst alles op tv en dan kom ik hier altijd even zwaaien. Je bent een Haagse. Ja, echt een Haagse. Ja. Maar dat is altijd wel mooi om te zien hoor. Mensen staan hier dan eh, te kijken eh, totdat de Gouden Koets vertrekt. Dan gebeurt er een hele tijd niets. Dan zou je denken, nou misschien hebben ze dan allemaal een radiootje mee. Nou deze mevrouw die kwam dan van huis mee. Maar die hele troonrede, dat gaat volledig langs ze heen. Het enige waar ze in geïnteresseerd zijn volgens mij is die Gouden Koets heen en weer. En dan zometeen eh, de balkoncerne. Ik zie nu een eh, derde rijtuig aankomen. Of is het al het vierde? Ik probeer even een blik naar binnen te werpen. Of ik eh, kan zien wie daarin zit. Ja, dat is... Eh, het rijtuig met uh, Prinses Margriet, Pieter van Vollhoven, Laurentien, de prinses zie ik en uh, Constantijn aan de andere kant. En dan is ook een fotootje maken en zwaaien. Zwaaien ze terug? Zwaaien altijd. Zwaaien altijd. Zwaai altijd. u. Nou, heeft u dat idee dat ze naar u zwaaien? Nee, nee. Het is voor de toelage. Ze zwaaien voor de toelagen. Voor de toelagen. Ja, zo kun je het ook bekijken. Vond u het een somber verhaal? Nee. Is nee. dat nee. ik, ga, ik ga me niet vertellen dat u ook geluisterd heeft. Nee, ik zag het net wel een stukje op televisie, oh, dat maar. Was het toch wel. maar... Ze, ze maken het somberder dan het is. Hoor. En dat komt het gewoon voor de gouden koets. Ja. ja. <laughs> en voor de uniformen dergelijke. Ja, is dat ja. mooi? Ja, zeker. Er komt nogal wat voorbij, hè? Jawel, jawel. Wat jawel. is dit? Wat zien we nu? Uh, ook enigszins verstand van? Nou, nee. Brede politie, Brede politie. Die indruk heb ik ook, maar ze hebben al van die prachtige gala-uniformen ook aan. Um, eens even kijken, een blik achterom, of ik kan zien waar ze nu zijn. Even kijken, ja, ze steken zo uh, bij Lange Voorhout de straat over... en komen dan in de Hulstraat aan. De Gouden Koets met um, die paarden ervoor. Wat had ik gezegd, uh, zeven Gelders en één Groningse uh, was dat. En dan helemaal aan kop. Ik... Ja, als mensen dat vanavond misschien nog eens een keertje willen terugkijken... daar rijdt altijd een man voor op. En dat is kolonel Bert Wassenaar. Hij is de stalmeester en rijdt dan op Benito. En dat is dan weer het paard van de koningin. Een prachtige witte schimmel uh, is dat. Ja, het, het paard nog... van de koningin, maar rijdt hij ze daar zelf nog ja, wel eens op? Ja, rijdt ze daar zelf wel eens op. Ze, ze rijdt daar uh, naar, naar uh, zeggen nog steeds uh, heel veel op, uh, hebben wij uh, begrepen. En dat doet ze al jaren. Ze dus ook van die fameuze beelden van haar... Uh, al galopperend over uh, het, het strand uh, hier uh, bij Scheveningen. Of ze het nog steeds doet... Ja, er wordt steeds gezegd van wel, maar... Ja, je weet het, de koningin Geen is niet iemand... aan wie je het eventjes vraagt. Uh, of ze dat nog doet. Wij we lopen wel eens over het strand... en als er dan een snel paard voorbij komt... zeggen we, dat is de koningin. Ja. Joost, uh, nog eventjes aanhakend daar zo bij, uh, bij de koningin. De, de, de discussie, want die is natuurlijk ook losgebrand over het koninklijk huis. Als je dat nou zo weer ziet en je hoort al die mensen... dan denk je, moet de politiek... Daar wel aan beginnen. Realiseren ze zich dat wel eens hier zo? Ja. Nou ja, nou, ze, vinden, ze vinden het moment, dus de troonswisseling die er aan zit te komen, vinden ze het moment om die discussie te starten. Maar niemand hier is tegen de rijtour of <laughs> tegen de Gouden Koets, zowel en een zijkant van de Gouden Koets is wel omstreden. <laughs> ja, die discussie hebben we vorige week gehad. Maar bedoel, dit ceremonieel, daar wil niemand aankomen in Den Haag. Goed, en Joost, zo meteen krijgen we hier alle fractievoorzitters die vanuit de Ridderzaal hier naartoe komen. Uh, morgen en overmorgen de Algemene Beschouwingen. Wat, wat verwacht jij deze week voor politiek spel dat we te zien krijgen? Ja, dat, er gaat natuurlijk enorm veel gebeuren. Je hebt natuurlijk eerst gewoon de thema's. Dat is nou, gewoon de miljoenennota, de 18 miljard. En wat een hele grote rol gaat spelen is natuurlijk die, die eurocrisis. En dan vooral, uh, hier staat nog in de troonrede... de schuldencrisis in Europa kan onze economie raken. Nou, heel veel mensen gaan ervan uit dat zal gewoon gebeuren. Dat gaat, of dat, dat gebeurt nu al. En over dat scenario, daar zal een heel groot debat over losbranden. Ja, met name ook uh, met de PVV. Ja, maar voor het zover is, krijgen we natuurlijk eerst hier zo aan tafel... alle reacties van uh, de fractie. Voorzitters. En natuurlijk, zo dadelijk, na twee uur de balkontzermen. Beste, Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Opiniemakers over de plannen van het kabinet Rutte. De mening van ethicus Theo Boer over de begroting voor gezondheidszorg. Geachte heer Rutte. Wie, zoals u, in zware tijden veel moet bezuinigen... kan er gif op innemen dat mensen overal in het land boos zijn. Ik dus ook, maar niet om de reden die u denkt. Ik vind namelijk dat u bij ons niet genoeg weghaalt. En met ons bedoel ik energieke anderhalf verdieners met twee kids. Net als bij andere rijken vindt ook bij ons elke euro zijn weg wel... naar consumptie of sparen. Maar als wij horen hoe moeilijk chronisch zieke patiënten... en gezinnen met een kind met een handicap het dreigen te gaan krijgen... breekt het zweet ons echt uit... Op allerlei fronten gaat de subsidiekraan dicht, de premies stijgen en de eigen bijdrage Dito. Goed zo, wij zijn immers Griekenland niet. Goed bovendien dat de middeninkomens en daarboven meer premie gaan betalen. Maar het zou mij een lief ding waard zijn wanneer u ons in de komende jaren nog zwaarder gaat belasten. Wij laten die tweede vliegvakantie graag achterwegen en zetten desnoods de verwarming een half graadje lager als dat zou betekenen dat chronisch zieken en gehandicapten nog enigszins worden ontzien. Wie tijdelijk ziek is, krabbelt wel weer op en schraapt met zuinigheid en vlijt wel weer wat luxe bij elkaar. Maar wie permanent zorgbehoeftig zijn, kunnen zich voor hun narigheid meestal niet revancheren. Zij hebben levenslang. De manier waarop wij hen verzorgen en ook nieuwe gehandicapten in onze samenleving opvatten, is een indicator voor de staat van onze beschaafdheid. Vertellen economen u dat ons soort hoogopgeleide mensen dan naar het buitenland vertrekt? Ik zou daar niet bang voor zijn. In deze extreme tijden ontkomen ook andere westerse landen niet aan nivellerende maatregelen. Vluchten heeft dan dus geen zin meer. Ik wens u daarom durf en compassie toe. Theo Boer, Ethicus. Hij is acht. Op 20 september 2003 ging Leo Lok van start als eigenaar van lunchroom Lunch en Zo in Maasluis. Vandaag, 20 september 2011, is hij dus precies 8. Gefeliciteerd, Leo, namens de Goudse Verzekeringen. Maak er een mooie dag van samen met je medewerkers. Voor die medewerkers heeft Leo trouwens een verzuimverzekering afgesloten bij de Goudse. Dat werkt wel zo prettig, want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Kijk maar na op goudse.nl.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 Renate Evers. Volgend jaar wordt een jaar van ingrijpende bezuinigingen die alle Nederlanders raken. Dat heeft koningin Beatrix gezegd in de troonrede. Gezonde overheidsfinanciën en versterking van het vermogen om economisch te groeien zijn de basis voor de aanpak van de regering. De schuldencrisis in sommige Europese landen toont aan dat grote en langdurige tekorten een bedreiging zijn voor de welvaart. Daarom zijn beheersing van de overheidsfinanciën en een lage staatsschuld noodzakelijk. Het jaar dat voor ons ligt wordt dan ook een jaar van ingrijpende bezuinigingsmaatregelen die alle Nederlanders raken. De koningin zei dat ondanks de economische crisis de afgelopen jaren massale werkloosheid is voorkomen. De uitgangspositie van Nederland is positief, maar door het inzakken van de wereldhandel zal de economische groei volgend jaar lager zijn dan verwacht. De schuldencrisis in Europa kan ook onze economie raken. Het was de eerste troonrede onder verantwoordelijkheid van het kabinet Rutte. De precieze maatregelen waren vorige week al bekendgemaakt in de miljoenennota. De rechtbank in Haarlem heeft DigiNotar failliet verklaard. DigiNotar is het bedrijf dat onlangs in opspraak kwam... omdat het overheidssites niet goed had beveiligd. Er is nu een curator aangesteld. DigiNotar gaf veiligheidscertificaten af... voor overheidsdiensten als DigiD. Hackers wisten DigiNotar binnen te dringen... en zo valse certificaten te creëren. Daarop zegt de minister Donner het vertrouwen in het bedrijf op. Vorige week bepaalde toezichthouder Opta dat de ICT-beveiliger uitgegeven certificaten moest intrekken en dat het ook geen nieuwe mocht uitgeven. Andere ICT-beveiligers hebben de taak van Diginota overgenomen. BNN moet een boete van 2500 euro betalen voor het afluisteren van RTL Boulevard-presentator Albert Verlinde... Ook moet de omroep Verlinde 750 euro smartengeld betalen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. In 2009 kregen Albert Verlinde en zijn partner Onno Hoes een prijs van PNN. In de prijs zat afluisterapparatuur. De omroep wilde aankaarten in hoeverre je kunt binnendringen in het privéleven van bekende mensen. De gesprekken zijn nooit uitgezonden. Het weer bewolkt en in het noordwesten af en toe een bui. Temperatuur 17 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Morgen weinig verandering. De dagen daarna meer zon en hogere temperaturen. De NOS met een extra uitzending over Prinsjesdag. En we gaan meteen naar de balkonscène Menno Reemeyer. moment geleden gingen de deuren open. en stroomde de familie naar buiten. Van links naar rechts, Pieter van over Prinses Margriet, de koningin. Prinses Maxima, Willem-Alexander, Laurentien en Constantijn. En dan wordt er altijd gezongen, oranje boven, maar het is nu wat uh, stil vandaag. Kom op mevrouw, zingen. U zingt niet. Klein, klein kleurtje. Ja, oranje boven. Nou. Boven, oh niet me niet kwalijk. <laughs> Nou, heel langzaam zwelt het aan. Het is ook altijd maar een kort moment. Dan gaan de hekken, die worden aan de kant gezet. Al het publiek wat hier de hele ochtend uh, heeft uh, staan wachten... dat stroomt dan uh, naar voren om een glimp op te vangen en te zwaaien. En altijd het idee te hebben dat ze terugzwaaien. Dat ze speciaal naar jou zwaaien. Denk, heeft u nou echt een illusie dat ze u zien, mevrouw? Nee, natuurlijk niet. Waarom zwaait u? Of gewoon de... Het is toch een heerlijke poppenkast waar we allemaal meedoen. Ja. Het is Het enige spel. We moeten veel niet spelen. Vooral in deze tijd van de serieuze dingen... Spel is heel belangrijk. En de boodschap? De boodschap, nou dat spel erbij blijft horen. Ja. Dat is heel belangrijk in deze tijd. Een soort hefboomfunctie naar de meer serieuze dingen. En weg zijn ze alweer? Ja, dat geeft ja, niet. Zou ik ja. u af te leiden? Nee, dat geeft niet. Het helemaal... moment van het jaar? Wel nee, wel nee. Ik vond hartstikke leuk. Fijne dag nog. Okay. Ja hoor, ik ben er ook nog eens een keer tegengekomen toen ik in de Hortus Botanicus alleen liep. Toen ineens een deur open stond ik voor Willem-Alexander en de koningin. Ja, dat is wel leuker toch? Ja, maar ik had net een zoethuidstokje in mijn mond, kon <laughs> ik zeggen. <laughs> En zo heeft iedereen hier wel een verhaal bij uh, Noordeinde. Het mooie is dan, we gaan de deuren dicht. En dan stroot alles ook weer net zo hard weer weg. Op naar de treinen, mensen naar huis. Hey, hey, hey, op op naar nou een lekker drankje, natuurlijk. Oh, op naar nou een lekker drankje, sorry. Dat, Dat was uh, de balkonscène. Iedereen weg daar bij Paleis Noordeinde. U luistert naar een extra uitzending van het Radio 1 Journaal. Tien voor één vanmiddag begonnen wij. We zijn er tot half vijf. We zitten in de centrale hal van het gebouw van de Tweede Kamer. En komend uur komen de meeste fractieleiders hier op bezoek bij ons langs... om te praten over de troonreden en de begrotingen. En de eerste zit al aan tafel, de fractievoorzitter van de VVD, Stef Blok. Goedemiddag, meneer Blok. Goedemiddag. Bezuinigen we wel genoeg? We bezuinigen datgene wat nu nodig is. Ik de... vraag of het genoeg is. Het gaat erom dat je dat doet wat nodig is... En en dat is dan ook... en, kijk, de situatie is lastiger dan toen we begonnen met regeren. Toen hoorden we van veel oppositiepartijen dat we teveel zouden bezuinigen. Helaas hebben we nu het gelijk aan onze zijde. Omdat het inmiddels slechter gaat met de economie. En dit pakket dus ook echt nodig is. Ja, ik vraag het hierom, omdat er dan ook geluiden zijn van ja, het gaat misschien wat slechter. Dat is ook een beetje de toon in de troonrede. Dames en heren, pas op thuis. Uh, misschien moeten we nog wel meer gaan bezuinigen. Kan dat ook? Dat kan noodzakelijk zijn. Daar hebben we van tevoren ook afspraken voor gemaakt. Um... Maar ik vraag, kan dat ook in verband met de economische toestand? Kan je ook niet gewoon je economie kapot bezuinigen? Je moet tegelijkertijd bezuinigen en de economie sterker maken. Dat, dat stond ook heel duidelijk in de troonrede, vond ik. Dat het erom gaat om de problemen van nu aan te pakken. Dus ook de tekorten die er zijn. En tegelijkertijd de kansen van morgen te pakken. En dat betekent dat je niet stopt met investeren. Maar heel selectief, daar waar dat rendement oplevert, doorgaat met investeren. Dus je moet bijvoorbeeld zorgen dat er nog steeds wegen aangelegd worden. Je moet zorgen dat er in veiligheid geïnvesteerd blijft worden. Want dat is een belangrijke zorg van mensen. Dus het is en-en. Houdt u rekening met extra bezuinigingen? Ik kan het niet uitsluiten. En nogmaals, daar hebben we ook afspraken voor gemaakt. Als het tekort meer dan 1% tegen gaat vallen... dan gaan we opnieuw onder de tafel zitten. de VVD, dit kabinet is er voor de hardwerkende Nederlander. Als je nou kijkt naar de begrotingen die zijn gepresenteerd... waar wordt de hardwerkende Nederlander beter van komend jaar? De hardwerkende Nederlander wordt er beter van... dat wij ervoor zorgen dat er gewerkt kan worden. Je ziet dat landen... Om ons heen nu heel veel naar belastingverhoging aan het grijpen zijn. Of dat nou Italië is of Griekenland. Om hun begrotingen rond te krijgen. Net, dat... Net als hier in feite, hè? want middeninkomens gaan eerder in het hoogste tarief terechtkomen. We, we hebben er in Nederland uh, voor gezorgd dat uh, het aanvankelijke plaatje waarbij middeninkomens uh, dreigde uh, de hoogste rekening te betalen. Hè? Dat was het plaatje wat uit voorlopige begroting kwam dat we dat om hebben kunnen buigen naar een plaatje waarbij in ieder geval in de koopkrachtberekeningen die verdeling veel evenwichtiger is. Ja, u, u bent gaan nivelleren. Um, dat is ook een mooie manier van redeneren, want u zegt we wilden het eigenlijk nog erger doen. Um, en nu doen we dit iets minder erg en dus is dat eigenlijk heel goed. Het feit is natuurlijk wel dat er belastingverhoging voor veel mensen aankomt. Dat is toch niet iets, denk ik, wat uw partij euh, voorstaat? Hoeveel? Telegraaf heeft het zelf over kiezersbedrog vandaag. Ja, u zegt nu heel stellig nivelleren. Dat ben ik echt met u oneens. Ik vind het heel terecht dat we toen uit de voorlopige berekeningen bleek... dat juist mensen met een modaal inkomen, die met hard werken een modaal inkomen verdienen... dat die dreigden eh, er relatief het meeste op achteruit te gaan... dat we toen gezegd hebben, dat gaan we evenwichtiger spreiden. En, ehm... en dat is niet nivelleren? Dat is op dit moment uh, de meest eerlijke maatregel die je, die je kan nemen. En ja, dat maar het is niet nivelleren. Niet u zegt... Uh, nee, maar het is een heel terechte vraag. verliezen dat doen die partijen die zeggen... zodra je wat harder gaat werken uh, of uh, wat meer presteert... dan gaan we bewust extra geld van je, van je afpakken. Dat, dat is een keuze die uh, PvdA maakt met bijvoorbeeld een, een extra belastingtarief. Uh, uh, al die partijen die, die zeggen, wij gaan uw hypotheekrenteaftrek uh, beperken... Dat doen wij heel bewust niet. Als VVD willen we nooit een straf op hard werken. Maar zeggen we wel, op het moment dat iedereen een stukje rekening moet betalen... dan proberen we die zo eerlijk mogelijk ja, te spreiden. En dus gaat voor veel mensen de belasting omhoog? Er gaat voor een aantal mensen in Nederland de belasting omhoog. Daar draai ik ook niet omheen. Maar het zou ook onzin zijn om te beweren dat je in deze moeilijke tijden zonder pijnlijke maatregelen kan... Het is ook zo dat we vanaf het begin aangegeven hebben... Eh, of dat nou in de verkiezingen was of bij de onderhandelingen over het regeerakkoord... als VVD vinden we het essentieel dat de financiën op orde komen. En we hebben daar ook altijd eerlijk bij gezegd... en dat betekent dat die rekening die door het vorige kabinet vooruit is geschoven... waar we toen ook veel kritiek op hadden... dat die een keer betaald moet worden. Want als je dat niet doet... Dan wordt die groter, dan moet je meer rente gaan betalen... dan krijgen alle mensen in Nederland uiteindelijk nog een veel grotere rekening. En dat willen we echt voorkomen. En moet je dan ook niet de arbeidsmarkt bijvoorbeeld hervormen? Iets doen aan het ontslagrecht, dat soort, dat soort zaken? Je moet de arbeidsmarkt hervormen, dat doen we ook. We maken er een eind aan dat mensen jarenlang... Ik heb mensen gesproken die echt twintig jaar lang in de bijstand hebben gezeten... zonder dat iemand naar ze had omgekeken. En we hebben nu een wet in voorbereiding waarbij we zeggen: als je een uitkering hebt, dan gaan we een tegenprestatie aan je vragen. Dan vragen we in ieder geval dat je, of dat nou is meelopen met de vuilniswagen of, of helpen in het verzorgingshuis, we vragen je iets terug te doen, zodat je ook weer meedraait. Zodat je op vrijdag ook een opleiding in die richting kan gaan volgen, zodat je het ook later als volledige baan kan gaan doen. En maak je de economie dan zo robuust dat wij inderdaad nog wel tegen een stootje kunnen? Of moet er nog meer gebeuren? Uiteindelijk vinden we als VVD dat er meer moet gebeuren. Maar um, ik ben trots op het regeerakkoord wat we hebben kunnen sluiten. Ik ben ook maar... trots op de miljoenennota die ik nu gezien heb. En het is natuurlijk interessant om te zien dat ook het buitenland zegt, uh, Nederland stelt goed orde op zaken. En, en is dan... Er zijn andere landen gewoon om ons heen... die niet meer vertrouwd worden, die, die, ja, die okay, nauwelijks maar dat, nog geld kunnen ja, nee, lenen. Even eventjes eventjes bij schoenmaken hou je bij je leest. Nederland hou je bij Nederland. Uh, uw uw polstok is gewoon niet lang genoeg. Oftewel, uh, u heeft niet voldoende meerderheid in het kabinet uh, en in het parlement... om het een en ander voor elkaar te krijgen. Nou, dat vind ik een heel sombere, sombere omstrijving. Het, het, het is een vraag. Uh, dit, uh, Misschien een sombere vraag, maar... Dit, dit kabinet is in staat om, om en die dringend noodzakelijke 18 miljard om te buigen. Dit kabinet is ook in staat om, om cruciale hervormingen te doen. We hadden het net al over de bijstand waarin we mensen niet meer langs de kant willen laten staan. We uh, pakken ook het onderwijs aan waarvoor bijvoorbeeld prestatiebeloning ingevoerd kan worden. Eindelijk wordt een keer de woningmarkt aangepakt, het scheefhuren, de, de tijdelijke ja. verlaging van de overdrachtsbelasting. Dus er gebeurt wat en dat ja. is dringend nodig. Uh, maar goed, ontslagrecht, dat, dat lukt niet. Um, problemen op het Europese dossier met de PVV. Komt dan nu het jaar waarin u zich misschien tot de PvdA moet gaan wenden? Of D66, GroenLinks? De, de coalitie zijn we aangegaan voor, uh, voor goede en slechte tijden. En uh, we hebben daar een stevig uh, regeerakkoord onder uh, gelegd. Ja. Um, natuurlijk is het altijd zo um, dat een kabinet, um, als dat kan, een bredere steun zoekt. Dat is bij een minderheidskabinet nog dringender noodzakelijk. Dus ik prijs het, het kabinet... Of ik prijs, uh, <lacht> Oeh, ik, ik, hij wijst, ik, wijst opzij ja, wijst naar de heer, heer Cohen. Precies, ja. Hij wijst naar Job Cohen. Ik, uh, ik, voor zijn constructieve de, opstelling. Laten we me nou één keer prijzen. <lacht> uh, ik prijs de PvdA bijvoorbeeld voor de constructieve opstelling over de pensioenen vorige week... Uh, ook wij hebben overigens in de oppositie, daar waar het, uh, ja. uh, wij het ja. in het landsbelang vonden, het kabinet ook gesteund, bijvoorbeeld bij de redding van de banken uh, een aantal jaren geleden. Uh, dus gelukkig past dat in Nederland. Hij heeft u meerdere vrienden. Meneer Blok, ik dank u wel. U, u wende zich al tot uh, Job Cohen, leider van de PvdA-fractie. Welkom. Goedemiddag. Die zit hier aan tafel, inderdaad. Meneer Cohen, ja, uh, u, u bent eigenlijk ook een partner, begrijp ik. Wel, nee. Uh, geen sprake van... Hij ervaart het wel zo, hoor. Met... Nee, ja, dat komt even goed uit. Heeft u dan een latrelatie met dit kabinet? Nee, maar wat ik net ook allemaal weer hoorde... hoe, hoe ik de heer Blok hoorde vertellen... wat een fantastische dingen dat kabinet allemaal aan het doen is... dan denk ik ook van, kom, uh, geen sprake van... Uh, dit, bedoel, dit, dit, het, het, inderdaad een hele sterke uh, gerichtheid... Om, om, die, om die 18 miljard maar bij elkaar te, uh, te harken. Maar naar mijn gevoel niet echt sprake van, uh, van ontzettend veel hervormingen heer Van haarsma die schuift nu ook even aan... want hij moet even goed naar me luisteren wat ik daarover te zeggen heb. Niet echt heel veel hervormingen. En voor zover die hervormingen dan zijn... zijn ze op een, worden ze op een manier ingevuld... Uh, waar, uh, die, die er absoluut niet toe leidt, uh, bijvoorbeeld als het over, uh, um, uh, over, over, de, over bij, bijstand gaat... of over de sociale werkplaatsen gaat, die er toe zal gaan leiden dat mensen aan het werk komen. Het is niet de vernieuwing die de economie nodig heeft? Absoluut u. niet, nee. En dat, wordt des, en dat wordt des te treurig. Behalve de hypotheekrente afschaffen? Nou ja, dat, u noemt er nog even één, want de heer Blok zei net dat hij de woningmarkt aanpakt. Ja, dat doet hij maar voor een klein stukje. Als je het doet, doe het dan ook goed. Je ziet ook dat die overdragsbelasting die nou het kabinet ermee mee heeft gedaan... het werkt dus helemaal niet. Maar dat Kennen ze ook dat dat niet echt structureel werkt? Nee, maar het werkt ook niet waarvoor het bedoeld was. Want het aantrekken van die huizenmarkt, daar is nog helemaal geen sprake van. Dus dat is echt zonde dat dat op die manier gebeurt. Had dat nou meteen goed gedaan? He, en daarom pleiten wij dus ook al heel lang voor een nationaal woonakkoord. En inderdaad, ik vind ook dat je... En, en zeker ook, ook in de komende tijd zal het noodzakelijk zijn... om een aantal grote hervormingen door te voeren. Vergroening van de belastingen is er ook zo een. Er zijn mensen die zeggen... Nou ja, Cohen, u hebt de stekker in, uh, in handen. U kunt hem eruit trekken. Ja, maar dit, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ik heb dat ook al vaker gezegd. Wij hebben inderdaad uh, nadat uh, het, het, het, het uh, AOW en pensioenakkoord... Op, op, op een paar voor ons essentiële punten was aangepast... Hebben wij gezegd van ja, dat is goed om dat te doen. En wat er nu ligt, is een, is een evenwichtig akkoord. waarbij we echt een aantal jaren daarmee verder kunnen. Waarbij mensen die lage inkomens hebben, daar niet de dupe van worden, die kunnen. Uh, met heel weinig inleveren kunnen ze uh, inderdaad uh, op, op hun 65ste eruit gaan. En dat is ook belangrijk. En dat is ook naar mijn gevoel in het belang van het land. Dat is een van die grote hervormingen. Tegelijkertijd is dat ongeveer de enige grote hervorming die dit kabinet kan doen. Ja, u bent niet iemand die het kabinet met opzet om politieke doeleinden in de problemen gaat brengen. Dat heeft u vaak herhaald afgelopen nou ja, jaar. Alleen dat... als het gaat over echt hele grote en belangrijke dingen. Hè. En ik, op, op dit ogenblik weet ik er ook niet meer dan een paar waar we het zijn en de, de euro en de eurocrisis is er daar één van? U werd net geprezen voor uw constructieve opstelling. U werd zelfs het kabinet genoemd, per ongeluk door de, door de VVD. Wat gaat u de komende tijd terugvragen voor die constructieve opstelling? Want ik neem aan dat u wel een beetje een onderhandelaar bent. Wat, wat moet het kabinet voor de PvdA doen? Nou, wat het kabinet gedaan heeft bij die AOW, bij die, bij die AOW is de zaken fors aanpassen. Dus, en, en op een zodanige manier dat wij daarbij hebben kunnen zeggen van oké, okay, op deze manier kunnen we ermee akkoord gaan. Dus u heeft eigenlijk al binnen, u gaat we het hebben niet verder punt, uitbuiten uit buiten. Op horen. dit punt hebben wij gezegd van hoor, dit is wat we daarmee willen. Ja. Voorlopig tevreden. En als het over de euro gaat. Nou ja, dat is. En ik vind dat. dat uh, en dat vond ik ook dat, dat helemaal niet uit de troonrede sprak. Een gevoel van urgentie. Hè, het is echt. Ongelooflijk belangrijk dat, dat uh, het kabinet daar nou met volle kracht ook achter gaat staan. En waar daar in de, in, in de miljoenennota nog nodig over te vinden was, was er vandaag in de troonrede, viel geloof ik meneer Van maar buma het uh, woord Europa één keer. En daar begrijp ik dan helemaal niks van, hoe dat dan zit. En juist die urgentie die is ontzettend belangrijk. We hadden dat pakket van 21 juli, dat zou er snel doorheen komen. Het is er nog helemaal niet doorheen. En dat komt ook door, door, door, door het, het mismanagement van, uh, ook van dit kabinet. Ja. Nou, uh, de vraag werd al gesteld. Ik dank u wel, meneer Cohen, meneer Van haasben van het CDA. Het viel inderdaad maar één keer, hè? het woord Europa en euro. Goedemiddag. Um, nou, de, in ieder geval vond ik wel dat de troonrede duidelijk liet zien dat op dit moment de economie totaal afhankelijk is van Europa. Maar ik had een dus vraag de... en meneer Cohen, ik stelde even de vraag van de heer Cohen, het viel maar één keer. Ja, één of maximaal twee keer. Zoiets is het. Maar valt, dat... valt dat dan niet een beetje tegen? Nee, ik vind dat dus niet het probleem hoe vaak het woord Europa is gevallen. Ik vind wel dat de kern inderdaad op dit moment in Europa ligt. Want of de begroting en de sombere scenario's voor volgend jaar uitkomen... wordt op dit moment aan de onderhandelingstafel in Europa bepaald. Dus het dus maakt dus niet los... uit wat we hier allemaal met elkaar debatteren. De beslissingen vallen in Brussel. Met ons erbij, daar gaat het om. Wij moeten als Nederland aan tafel zitten, meespelen... en zorgen dat wat er in Europa gebeurt goed is voor de Nederlandse belastingbetaler. En is dus het nou... ik, ik deel de analyse van iedereen die zegt op dit moment gaat het om Europa... en dat is wat bepaalt of deze begroting op deze manier ook volgend jaar werkelijkheid wordt. En is het nou niet jammer dat u niet met D66 of GroenLinks bijvoorbeeld regeert... Waar, waarmee u misschien wat meer kan hervormen dan nu kan via dat gedoogakkoord? Je hebt altijd hele verschillende dingen waar je raakvlak hebt met andere partijen. Maar als ik kijk naar het veiligheidsbeleid, als ik kijk naar het immigratie- en asielbeleid wat wij nu voeren... dat zou met andere partijen nooit mogelijk nee, geworden zijn. En, en, en dat zijn dat... hervormingen die voor de toekomst van Nederland ontzettend belangrijk en zijn. En zijn die belangrijker dan de hervormingen om de economie sterker te maken... waarin uw partij verschilt van bijvoorbeeld de PVV? Nou dat kan je van tevoren niet wegen. Op dit moment zie je dat wat er in Europa gebeurt rond die schuldencrisis eigenlijk alles beheersend is. Dat is in Europa zo en in Nederland ook zo. Daar moeten we een antwoord op geven. Maar bij de start waar wij dit kabinet op gebouwd hebben en de plannen die wij met Nederland hebben, daar staat net zo goed in het belang van een goed immigratiebeleid, het belang van een goed veiligheidsbeleid en de zorg bijvoorbeeld ook. Maar u geeft zelf aan dat de tijden veranderen ja. bij, de, bij de zorg? Kunt u de PVV ook nog op een uh, voor u vervelende uh, manier tegenkomen... natuurlijk de komende jaren als er bezuinigd moet worden? Tijden veranderen. Is het dan ook niet tijd voor een andere coalitie? Nou, ik zou zeggen dat het juist voor die partijen is die Europa niet zo belangrijk vinden... om te, naar buiten te kijken en gewoon te zien waar de bal nu rolt. Dat is in Europa. Dus het is veel meer een appel op de PVV en de SP en ook andere partijen... die zeggen Europa is minder belangrijk om dat standpunt te veranderen en te laten zien dat Europa wel belangrijk en is. En kent u Geert Wilders dan als een, wat dat betreft, flexibel iemand die zegt... goh, meneer Waarsma-Buma, nooit aan gedacht. Eigenlijk heeft u een punt. De flexibiliteit van de heer Wilders die is geroemd in de naam. Ja. Door? Door wie? Dat is terecht vraag. In ieder geval door de heer Wilders zelf. Hij blijft er bijna in, in. ieder geval door de heer Wilders zelf. Zit al naast En misschien u dat hij zelf het antwoord kan geven op wie nog meer. Goed, meneer Van Haars-Mobuma, dank voor uw uh, eerste reactie na de troonrede. Ja, meneer Wilders, neem even een slokje water, zou ik ja, bijna zeggen. Dat is wel nodig. Dat is wel nodig. <laughs> ja, is wel nodig. Uh, meteen maar even aanhakend op dat Europa-punt, uh, ja. Europa-punt. Ja, u was wel een beetje ontstemd, zal ik zeggen, over de miljoenennota. De toon daarin he, qua uh, Europa. Uh, het Euro woord Europa viel maar één keer in de troonrede. Dat moet u goed hebben gedaan. Ja, de troonrede was een stuk aangenamer om naar te luisteren... dan de miljoenennota was om te lezen. Want uh, inderdaad, het is toch een vooruitgang in een paar dagen tijd... Dat... Dat uh, uh, komt snel. Europa minder, <laughs> minder vaak voorkwam. Heeft ja. u daar nog over gebeld trouwens, met de algemene zaken? Nee, ik heb met niemand uh, gebeld. Uh, ik Gesproken? denk ook niet dat ze naar me geluisterd hadden hoor, maar uh, nog nou, met de majesteit, nog met de algemene zaken. Ik heb met helemaal niemand gebeld. Ik heb dat gewoon voor het eerst gehoord en ik was aangenaam verrast. Dan is er niemand die van het kabinet even aan u de teksten al laat lezen? Nee. Helemaal niemand erger. Ik dacht dat u veel belangrijker was, ja, meneer Wilders. Ja. Helemaal niemand. Nee, veel minder maar, belangrijk dan u denkt. Maar als we dat zo dus horen van meneer Buma he, over Europa... Het, het belang van Europa, ook dat ja. we daar ons geld eigenlijk moeten verdienen... dat is een beetje de centrale boodschap van het kabinet. Het is in het belang van iedereen. Wat zegt u daar dan op? Nee, ik ben niet zo'n zo eurofiel, moet ik u eerlijk bekennen. Ik ben wel heel blij dat de heer Buma mijn flexibiliteit roemt. En, die van hem is trouwens ook, mag dat trouwens ook zijn, dus complimenten terug... Nee, kijk, het is natuurlijk... toch nog echt de liefde? Ja, dus zeker, dus zeker, uh, zeker is die er nog wel. Maar nee, wij zien minder in, uh, in Europa. Wij willen gewoon liever in Europa. Dat stond ook in ons verkiezingsprogramma. En dat kan ik ook rustig zeggen, want daar hebben we geen afspraken over gemaakt met het CDA en de VVD. Wij vinden een Europa wat zich met veel minder moet bemoeien, met minder landen. Het afschaffen van het Europees parlement, de halve commissie mag van ons naar huis. De nationale parlementen moeten maar invloed hebben. Interne markten overigens prima, maar dat, kan ook, dat zou eventueel ook nog kunnen voor landen die niet in de euro zitten. Dus ja, wij hebben een heel andere kijk. Ik heb vorige week gezegd als het gaat om dat Europa lekker de planeten tussen CDA, VVD en PVV te zetten... Wat ook mag nogmaals, want dat uh, is geen onderdeel van het uh, getoogakkoord. Uh, maar dat denken we echt uh, een slag of uh, duizend uh, miljoen uh, anders over. Ja, is dat ook voor het CDA geen probleem? <tus> nou, Ik vind het meer voor het land een punt. Omdat Nederland voor twee derde zijn geld verdient in Europa. En dus wij voor de toekomst zo afhankelijk zijn van die Europese markt. Dus het gaat niet zozeer om de coalitie of de oppositie. Het gaat meer om welk verhaal vertel je aan Nederland. En ik vind het verhaal voor Nederland op dit moment... Kijk naar wat er in Europa gebeurt en laten we zorgen als Nederland... dat we aan die tafel zitten en meebeslissen. En dat niet achter onze rug om door anderen wordt beslist. Ja, want op dit moment, meneer Wilders, wordt er natuurlijk beslist over Griekenland. Het gaat over Italië. Het gaat over die steun die Nederland ook mede toezegt. Althans waar we garant voor staan. Ja, en dat had dus wat ons betreft nooit moeten gebeuren. Anderhalf jaar lang zijn wij eh, eigenlijk uitgelachen, weggehoond toen we zeiden... Griekenland moet de euro weer uit. En nu heeft iedereen het erover. En ik geloof dat de Grieken er zelfs zelf een referendum over gaan houden. Dat wordt weer ontkend, hè? Dat wordt weer ontkend. Nou, ja. Ja, jammer. Ik, zou dat, ik vind in ieder geval dat wij dat zouden moeten doen. Een referendum eh, over de Grieken wilt u hebben? Griekenland, nou ja, in ieder geval een referendum over... Eh, het feit of we nog steun zouden moeten geven... überhaupt aan die, die Grieken. Wij vinden van niet. Het kabinet vindt van wel... gesteund door de grote gedoogpartner... de Partij van de Arbeid. En ja, ik zou wel dus willen weten... hoe de Nederlandse bevolking erover denkt. Want ik weet zeker... Dat als wij anderhalf jaar geleden, als men naar de PVV geluisterd had... en had gezegd Griekenland uit de euro, dat dat een uh, heel goed effect had gehad. Niet alleen voor Griekenland, die met devaluaties weer uh, de economie er bovenop had kunnen trekken, langzaam maar zeker. Uh, maar ook voor uh, al die andere landen die uh, Portugal, uh, Spanje, die hadden gezien. Dat is dat gebeurd. Ja. Uh, als je niet aan de regels houdt, maar, dat je eruit wordt geknecht. Maar het Kamerlid Wilders, had dat niet voor of tegen eigenlijk die motie gestemd destijds van het CDA... om die Grieken niet zeker, te laten? Ja, ja, ja, ja, zeker, ja. Dat was toch uh, zo, hè? Zeker. Lid van een andere partij. Uh, dat zou ik nu nooit meer doen, maar u heeft gelijk. Dat heb ik gedaan. Daar loop ik ook niet voor weg. Je een jeugdzonde. Uh, uh, nou, in ieder geval een verkeerde keuze. Maar ja. wel een keuze die toen is gemaakt. En ik zou nu... Ja, tegenovergestelde willen eigenlijk gewoon Griekenland uit de euro. Als we even terugkomen op het onderwerp van immigratie, van Haarsma en Buma zei ook zeer belangrijk. Zit die anders naast me? Nee, zeker. Inmiddels meneer van der Staaij. Dat is de andere latrelatie van van deze regering. Komen er wel te spreken? Ja, die heeft er no. Um, maar meneer Wilders, bent u uit de begroting van de heer Leers... een beetje gerustgesteld dat um, uw verlangen, uw doelstelling... op het gebied van migratie, dat die gehaald gaan worden? Ja, ik weet zeker dat die gehaald gaan worden. Want dat, heeft, uh, dat hebben we met elkaar afgesproken. En ik heb inmiddels uh, van die minister begrepen... volgens mij zei hij dat gisteren... ik weet niet of het bij uw collega's van nieuws of elders waren... dat dat een uh, technisch verhaal is dat in de begroting... nog niet die daling van die cijfers uh, staat... Uh, maar dat die wel gaat gebeuren. Als u kijkt naar wat de afgelopen weken, afgelopen vrijdag nog allemaal door de ministerraad is gekomen. Qua maatregelen op immigratie en asielbeleid. Dan is dat fors. En ja, die moeten allemaal natuurlijk ingevoerd worden. En effect nog hebben. En je dus... hebt een, een rechter. Je hebt Europa. Die natuurlijk wat dat betreft nog route in het eten kunnen gooien. Zeker. Maar als u nou kijkt naar wat het kabinet de afgelopen weken door de ministerraad heeft gekregen. Allemaal hele belangrijke maatregelen op asiel en immigratie. Ja, uh, nogmaals. Uh, ik ben ervan overtuigd dat dat gaat gebeuren. En zoals ik altijd al heb gezegd. Um, op het moment dat het kabinet verder van die streefcijfers van ons uh, afkomt... Um, hoe ingewikkelder het wordt... Dan blaast dus, uh, u het op? Nou, ik kies mijn eigen woorden als u dat goed vindt. Dan wordt het ingewikkelder. <laughs> ik dacht op. dat, dat past misschien wel zijn. bij u. Opblazen. Ja, kabinet opblazen. Uh, ja, kijk, veel mensen denk, uh, denken dat ik dat op heel veel thema's uh, ga doen. Uh, wie weet wat er in 2012 allemaal gaat gebeuren. Maar mijn eerste intentie is nog steeds om het kabinet uh, gewoon de rit uit te laten zitten uh, tot 2015... En tegelijkertijd... uh, maar niet tegen iedere prijs, dus nee, ja, 2012 wordt inderdaad wel het jaar van de waarheid precies, voor een hele dat signaal geeft u niet voor niets af. U heeft het idee dat u het kabinet bij de les moet houden, volgens mij, met deze begrotingen. Nou ja, u noemde net een voorbeeld van immigratie en asiel. Nogmaals, ik denk dat er een verklaring is voor de cijfers en de begroting, die heeft de minister ook gegeven. En... Maar dat zijn wel punten die voor ons erg, erg belangrijk zijn. Want een technische verklaring leg je niet heel makkelijk uit in het land, toch? Nou ja, wat je uitlegt in het land is dat er uh, uh, aan het einde van de rit uh, dat er een uh, zeer substantiële, ik heb gezegd 25% asiel, 30% regulier, 50% niet-westers allertoon, uh, dat dat gerealiseerd moet zijn. En uh, uh, daar sta ik voor en volgens mij staat het kabinet daar ook voor, want dat hebben we zo met elkaar afgesproken. Goed, meneer Wilders, dank voor uw uh, eerste reactie op uh, deze Prinsjesdag. U luistert naar een uh, extra uitzending van het Radio 1-journaal vanuit het gebouw van de Tweede Kamer. Het is een komen en gaan van fractieleiders hier aan tafel. Bert. Kees van der Staaij zit er ondertussen. Hij werd al een beetje geïntroduceerd door Geert uh, Wilders. En we hadden toen al over een latrelatie. Volgens mij mag dat helemaal niet uh, van uw achterban, toch? Een latrelatie? In de politiek. In de politiek mag alles er een grote verscheidenheid aan relaties zijn in de visie van de SGP. Ik heb zelf al een tijdje geleden al gezegd... Ja. Dan mag je zelfs vreemd gaan. Het is helemaal niet verkeerd als er uh, wisselende partners zijn... voor een minderheidskabinet. <lacht> we, hebben, we hebben gezien dat GroenLinks ja. bij de Koendersmissie de kabinetsplannen aan de meerderheid hielp. De P PvdA bij het pensioenakkoord... En dat maakt de politiek er alleen maar interessanter op. Ja, het, dat voor het, alle partijen en wat... Het frappante is, meneer van der Staaij, dat, uh, u noemt GroenLinks, u noemt de Partij van de Arbeid... Dat, dat lijkt wel zich in de volle schijnwerpen zich af te spelen. En als u overleg heeft, uh, er is nooit een camera bij... en pas dagen later, heb ik het idee, komt het nieuws naar buiten. Ja, dat is... Uh, dat doet hij knap. Dat is een, een, een, uh, de, de, de vraag. Hoe... Als er informele contacten zijn bij een partij als PvdA, eh, pensioenakkoord, dat we allemaal zien bij wie Rutte eh, eh, koffie gaat drinken, eh, dat daar dan publiciteit over eh, ontstaat. Ja, dat is zeg maar wat verder aan de PvdA-fractie. Dus voor ons is ook van belang dat alles wat er toe doet, dat vind ik ook een eis van transparantie in de politiek, dat dat ook gewoon in het openbaar naar voren komt, wat je argumenten zijn, wat de standpunten zijn... daar mag geen onduidelijkheid maar over zijn. Maar u heeft toch de afgelopen dagen op een of andere manier iets geregeld... rond dat kindgebonden budget? We hebben een amendement ingediend al in de zomer op het uh, kindgebonden budget. Dus dat het, zeg maar nu ineens daar meer belangstelling voor is... Uh, omdat de algemene beschouwing eraan zit te komen, prima. Maar, maar, wat maar is het amendement het? is al op een wetsvoorstel dat bij de Kamer ligt... al in augustus ingediend. En wat is het adresje door... waar u af en toe met Mark Rutte afspreekt? De fractie van Dijkgraaf. Wat is het adresje waar u zo af en toe met Mark Rutte afspreekt? Uh, in de, er is één plaats waar ik hem eigenlijk regelmatig tegenkom. Dat kan ik wel uh, verklappen. En dat is de plenaire zaal van de Tweede Kamer. <laughs> ik wist wel dat er een soort anticlimax in dit antwoord zou komen. <laughs> ja, u staat zo met die prettoogjes te knipperen. Nee, u, heeft geen, u komt geen koffie drinken op het torentje? U gaat niet naar een restaurantje? Uh... Ja, kijk, premier En dat geldt ook voor andere bewindslieden... zijn natuurlijk allemaal wel hele sociale mensen. En dat is ook heel gunstig voor een minderheidskabinet. Dus bij alle partijen zijn er wel eens sonderingen. Uh, joh, wat is voor jou belangrijk en waarom? En hebben we dat goed begrepen? En, daar hoeven we niet geheimzinnig wat te doen, net, maar ik zeg niet dat... zeg maar bij elk onderwerp uh, van te zeggen. Ik geloof niet dat het helpt om te zeggen wanneer heb je met dit onderwerp met wie over gesproken. Wat telt is wat wij uiteindelijk zeg maar doen. En de argumenten die je daarvoor geeft, en dat is heel helder en transparant... een abonnement ook op dat kindgebonden budget, dat dat zeg maar, niet stopt bij twee kinderen... hebben wij in de zomer al ingediend. En u zei net dat het goed is voor de politiek, euh, dat het op deze manier gaat. Wordt het voor de kiezer misschien ook niet af en toe heel onduidelijk... wat er allemaal in Den Haag gebeurt? En dat de kleur ook steeds moeilijker wordt te duiden... omdat er met werkelijk iedereen afspraken worden gemaakt? Ja, dat is misschien wat ingewikkelder dan dat je zegt... kijk, die drie partijen samen, die maken de dienst uit. Maar het is wel meer democratie. Het begint waar Rempel nog om een echte democratie te lijken. <lacht> als alle partijen er ook toe kunnen doen met hun argumenten. En daar is niks mis mee. Integendeel, ik vind dat juist ook eh, positief... dat het niet allemaal dichtgetimmerde regeerakkoorden zijn... waarvoor niemand meer tussen te komen is. En bovendien, iedereen zegt wel, is dat niet ontzettend weinig slagvaardig? Maar stel je nou eens voor dat je bijvoorbeeld met de PvdA... het over en het pensioen en over de bezuinigingen en over Koendus eens had moeten worden. Dat was toch een stuk ingewikkelder geweest? Nou, het pensioenakkoord ging redelijk, toch? Ja, maar Koendus bijvoorbeeld weer niet. Nee, dat was dus, dan weer... Nou, uh... en gelukkig wordt dat dus niet geblokkeerd al die besluitvorming, eh, doordat je met precies dezelfde partners op alle onderwerpen overeenkomsten moet hebben. Het gaat er maar om of er uiteindelijk een Kamermeerderheid is. Ja, Nog één punt, want uw partij is heel belangrijk in de Eerste Kamer voor de steun van dit kabinet. Wat wordt het volgende winstpunt dat u bij de behandeling van de begrotingen gaat binnenhalen? Wat staat er op uw wensenlijst? Nee, ik heb niet zo een wensenlijstje waar we zeggen, nou we vinken nou eens één af en dan komt twee aan de orde. We kijken gewoon rustig welke onderwerpen dat er spelen. Um, en waar ook in de, in de Eerste Kamer natuurlijk extra naar gekeken wordt... maar dat hangt ook af van de opstelling van de andere partijen. Zoals ja, bijvoorbeeld... Noord, zoals bijvoorbeeld... 66. <laughs> Meneer van der ik dank u wel. Graag gedaan. Alexander Pechtold keek al met grote ogen van... He, eens kijken we welk lijstje die over de brug komt. Maar hij kwam niet. Meneer Pechtold, uh, ook goedemiddag. Uh, vroeger was het ik buig niet naar links, ik buig niet naar rechts... maar nu lijkt het ik doe zaken met links en ik doe zaken met rechts... Ja. Hoe bevalt dat? En dwars door het midden, ook nog met D66. Ja, ja maar hoe bevalt dat? Rita. Nou ja, ik zeg tegen mijn fractie elke week. Jongens, met zo'n kabinet voel je ook maar verwend. Want je kan constructief oppositie voeren. Ik kan me herinneren periodes dat je eens een motietje kon indienen. En, maar waar ging dat over? Op de Europese vlag, op het parlementsgebouw. Ja, dat was het dan. Um, ik ben het niet eens met de koers van het kabinet, maar als het om de belangrijkste uitdaging gaat, Europa, merk ik dat we erin slagen om het kabinet terug in het Europese kamp te krijgen. Je merkt wel groot verschil vandaag tussen de, ik zou bijna zeggen, eurofiele miljoenennota en de euroceptische troonreden. Maar ondertussen het beleid is wel pro-Europees. Ja, eventjes terug gewoon naar de mogelijkheden van beïnvloeding van het, van het beleid. Eigenlijk zou je kunnen zeggen uh, dat in dit huis van de democratie... de democratie nog nooit zo heeft gefloreerd. De achterkamertjes zijn weg, het moet allemaal in het openbaar. Nou, ik, ik hou niet zoveel ik, van die achterkamer. Ik vind, zoals zojuist collega uh, SGP, van de SGP, van der Staaij... ja, onduidelijk blijkt over wat hij dan voor die grote gezinnen heeft geregeld. Ik, ik ben heel open over wat er op het gebied van Europa met D66 besproken wordt. Wij hadden een motie ingediend om een sterkere financieel commissaris te krijgen... met echte bevoegdheden. En het kabinet schrijft twee weken later een brief die helemaal in lijn met D66 is. Maar daar is natuurlijk overleg over geweest. Ik ben dan niet zo... Naar nou achterkruipend als, als SGP, zojuist over die grote gezinnen, dan denk ik, zeg gewoon eerlijk wat je binnenhaalt. binnengehaald. Ja, en wat gaat u nog meer binnenhalen? Wat wilt u nog meer binnenhalen? Nou ja, ik, ik beschouw het niet als binnenhalen. Het is het realiseren nou, u, het van je. Het, het, het is het realiseren van je eigen beleid. Uh, dit kabinet, door zijn minderheidsconstructie, uh, is voor oppositiepartijen, zo nu en dan te gebruiken om de eigen agenda neer te zetten. Uh, helaas niet op, op, op tal van belangrijke zaken... zoals de hervormingen die achterblijven, de investeringen in onderwijs. Ja, dat, dat, dat is jammer dat, dat daar niks gebeurt. En de hervormingen, waar, waar doelt u dan op? Nou, kijk, de miljarden, de miljarden zullen de komende jaren moeten komen uit eh, anders kijken naar arbeid, hè, lange doorwerken, de schulden aflossen. De woningmarkt, nu ook echt eens de keuzes durven te maken die daar al jaren gemaakt moeten worden. Ja, en en het, dan heeft u het neem ik aan over de aftrek van de hypotheek. Ja, natuurlijk. Bent, u, bent u daarover in gesprek met bijvoorbeeld het CDA, om te kijken of daar misschien iets gaat bewegen? Nou, wat ik interessant vind is dat de Nederlandse banken er nu zelf over beginnen. Hè. We hebben een molensteen van 640 miljard eh, hypotheekschuld om, om ons al Nek hangen. en je ziet ook dat nu dadelijk in Europa dat ook als een economische onevenwichtigheid wordt gezien... die in andere landen problemen heeft voorzaakt. Ja, dus, die, dus die druk is er. Maar be, bent u met het CDA in gesprek om te kijken of daar iets gaat bewegen? Nou, ik zie die modingmarkt, omdat CDA en VVD zich daar ongelooflijk hebben ingegraven... niet als een mogelijkheid. Ik zie wel een mogelijkheid bijvoorbeeld bij het wetsvoorstel van D66 over het ontslagrecht. Dat staat niet genoemd in, in, in het gedoogakkoord of in het regeerakkoord. Dat kan samen met het bekorten van de WW-duur... ...heel veel geld opleveren en ook kansen voor mensen op de arbeidsmarkt. En ik zie uit naar de steun van het CDA daar. En daar heeft u dan volgens mij ook nog wel het Partij van de Arbeid bij nodig? Of wilt u het via GroenLinks en misschien ChristenUnie spelen? Nou, ik, ik, ik begin maar eens eerst op basis van de eigen argumenten te kijken... ...wie geïnteresseerd is om mee te denken. Ik snap. Ook wel dat in deze verhoudingen je daar water in de wijn zal moeten. Ja, je zal moeten zoeken naar een meerderheid. En ja, dan kijk ik wat dat betreft op dit moment naar iedereen die dat eigenlijk ook in zijn eigen verkiezingsprogramma heeft staan. En daar is een meerderheid voor. En u heeft ook wel het idee dat Kamp dat zou willen re uh, regelen, minister Kamp, uh, buiten de PVV om. Je ziet dat nu met ook de, de onweersvoorspellingen van het Centraal Planbureau, de noodscenario's die klaar liggen, dat het, dat het, uh, dat het kabinet in 2012 echt ook zaken anders zal moeten gaan doen. Men kan aan dat mantra van we bezuinigen 18 miljard niet volhouden. En nieuwe maatregelen zijn wat mij betreft die noodzakelijke hervormingen. Meneer Pechtold, eh, dank u wel. Jolande Sap van GroenLinks is hier eh, aan tafel gekomen. Welkom ook. Dank u wel. Eh, Alexander Pechtold van D66 is bezig met het ontslagrecht. Om te kijken of er misschien eh, buiten de PVV om met het kabinet iets te regelen eh, valt. Bent u ook al met hem wat dat betreft bezig? En wat ik heel belangrijk vind is dat mensen gewoon veel beter recht krijgen op scholing. En dat er veel meer werk gemaakt wordt van dat werkgevers als ze mensen ontslaan. Ze niet langs de kant zetten met een ontslagvergoeding, maar ze zoveel mogelijk toeleiden naar een nieuwe baan, nieuw perspectief. En trekt u daarbij samen met Alexander Pechtold op om te kijken of u het kabinet... Uh tot iets kan bewegen bij het ontslagrecht? Nou, u weet, dat stond in ons beide verkiezingsprogramma's. Uh, ik vind het heel belangrijk dat dat ontslagrecht tegelijkertijd gekoppeld is... aan het creëren van een nieuw perspectief op werk... juist voor mensen in de zwakste posities. Nou, dat is die wet werk naar vermogen waar we nog veel aan willen sleutelen. Ik zou die jaartallen gelijk willen zetten. Dus wat ons betreft wordt dat dan 2013, niet 2012. Al. Nee, maar dat dans toch een beetje om die vraag heen. Want bent u met D66 actief bezig, net als bij Coendoes om te kijken of er iets te regelen is op het gebied er is van een Naar Wat ik u zeg, in 2012 hebben wij dit niet op de rol staan. Als ik de tegenbegrotingen een beetje op heb laten inwerken... heeft D66 dat wel. Ik vind dat te vroeg. Zeker nu in deze crisistijd. Ik vind wel dat die modernisering nodig is. Maar nogmaals, dan moet het accent liggen. Maar, maar waarom is dat dan te vroeg? Op scholing. Omdat, omdat er eerst gewoon perspectief moet zijn op nieuwe regelingen... voordat je oude regels afbreekt. Ja, maar het maar moet u, hand in hand gaan. Ja, maar u zei in deze crisistijd. Uh, wat moet er dan eerst opgelost worden? Nou, wat ik vind echt dat er eerst opgelost moet worden... is dat je mensen echt reëel perspectief op werk biedt... en reëel perspectief op scholen. Die regelingen, die moeten er liggen. De wet werk naar vermogen doet dat niet, in mijn ogen. Die breekt eigenlijk af zonder dat die mensen een nieuw perspectief biedt. Dus als we daaraan kunnen versleutelen, dan kan het sluitstuk ook worden... dat je dan vervolgens ook in een één beweging het ontslagrecht verandert... en daar vooral scholingsrechten van maakt. Maar hoe wilt u dat dan doen? Want de toon is van, de, uh, van de troonrede is somber. De troon van de miljoenennota is zonde, Werkloosheid gaat stijgen, economische groei is al tegenvallen en we weten niet eens wat er nog allemaal op ons afkomt vanuit de boze buitenwereld. Ja. Nou, die toon is heel duidelijk. Hè. Ik vind het kabinet is duidelijk ook met deze miljoenennota door de mand gevallen. Het blijkt Haagse Bluf, heel veel bezuinigen, toch de overheidsbegroting niet op orde krijgen, maar wel heel veel pijn, juist voor de mensen met de laagste inkomens in dit land. En ik zou zeggen, het roer moet echt om. Het kabinet moet nu gewoon echt de moed tonen... om wel gewoon een aantal van die structurele hervormingen... op een goede manier te gaan treffen. En dan hebben we het over de arbeidsmarkt inderdaad. Maar dan hebben we het ook over de woningmarkt. Dan hebben we het ook over de omslag maken naar een duurzame economie... die weer veel nieuwe banen voor mensen kan creëren. Dus neem nu eens stappen in het vergroenen van de belastingen bijvoorbeeld. En dat kan allemaal als je tegelijkertijd ook het financieringstekort omlaag brengt... en alle andere eisen dat, van dat, Europa voldoet? Dat versterkt elkaar juist. En wij zullen ook een tegenbegroting presenteren morgen waarin blijkt dat we per saldo gewoon net zo streng zijn... voor de overheidsfinanciën als het kabinet. Maar dat we wel veel meer werk creëren... doordat we last op werk verlagen voor mensen... en vervuilende bedrijven daarvoor wat meer aanslaan. Dat is eigenlijk het vliegveld wat je aan de gang wil krijgen. Zo kan onze economie klaar worden voor de toekomst. Goed, morgen presenteert u uw tegenbegroting. De tegenbegroting van Ari Slob van de ChristenUnie Die is er ondertussen al. Is dat nou de eerste van de ChristenUnie? Nee hoor, eh, voordat wij in het kabinet zaten... hebben we ook een aantal jaren lang tegenbegroting. Dat is alweer zo lang geleden? Hè? Ja, nee, maar we hebben het wel weer opgepakt. Want we vinden wel, op het moment dat je tegen een kabinet zegt... we vinden een aantal zaken niet goed... dan moet je er ook iets tegenover stellen. Dan moet je aangeven hoe je het wel wil doen. En je zult ook een financiële onderbouwing moeten leveren. En met onze tegenbegroting tonen wij aan... dat we binnen de kaders die het kabinet zelf hanteert... een aantal keuzes ook echt anders gemaakt kunnen maken als het gaat om een duurzame economie, een gezin en jeugd... zijn wat ons betreft ook hele belangrijke maar bedelen. Maar het bezuinigt ervan. ondertussen ook wel fors... Zeker. dan ooit was aangekondigd in het verkiezingsprogramma. Ja, wij hadden uh, 16 miljard voor deze komende jaren staan. Uh, maar ik denk dat als je met een kabinet in, ook in debat gaat in deze tijd... waar de ernst van de situatie in de afgelopen maanden ook alleen maar groter is geworden... dat je jezelf er ook helemaal buiten plaatst als je daar dan nog aan vast houdt. Dus ik heb ook geen enkel probleem mee om ook die 18 miljard nu als uitgangspunt te nemen... en vanuit daar met het kabinet in discussie te gaan. Ja, omdat de tijden veranderen. Zeker. Ja, als, als we even teruggaan naar de troonreden vanmiddag. Wat, wat vond u van die troonreden? Ja, wat al veelal is gezegd, de sombere toon valt natuurlijk op. Ik mis uh, heel nadrukkelijk wel iets in die troonrede. En dat is dat het kabinet ook de Nederlandse samenleving meeneemt in een visie... Uh, waarom alles wat men nu doet nodig is en waar men naartoe wil. En als we nou, dan met elkaar ons dus realiseren dat we midden in een schuldencrisis zitten... dan valt het mij op dat het kabinet wel ietsje doet aan uh, de staatsschuld. Al is dat nog steeds een groot probleem in de komende jaren. Maar de schulden die bij banken zitten, de schulden waar particulieren mee worstelen... waar in dit moment zelfs mensen met een middeninkomen aan ...aankloppen bij de, uh, bij de schuldbijstand. Uh, dat is dat, eigenlijk het punt van de Raad van State. De Raad van State heeft gezegd in het advies uh, over de miljoenennota... Van, ...er moet eigenlijk een visie komen over hoe er überhaupt met schulden wordt omgegaan... ...zowel bij de staat als bij de particulieren. Ja, ik, uh, ik ben er zelf ook al een aantal maanden uh, ook in de richting van het kabinet uh, mee bezig. Ik heb het al een aantal keren ook geagendeerd. Het begint nu langzaam door te dringen dat we niet alleen maar op die staatsschulden moeten concentreren... ...maar dat het breder ligt. Maar dan kom je bij die hypotheek... Uh, Rente aftrek En dat is natuurlijk toch nog een taboe bij VVD en CDA. Ja, dat maar is nou niet. juist een heel belangrijk punt om aan te pakken. Omdat je ziet dat de hypotheekschuld in Nederland torenhoog is. Het is net zo groot als ons bruto binnenlands product, 650 miljard. En daarmee hebben veel mensen ook echt hun nek in een strop gestoken. De, en juist daarom de, moet de je die woningmarkt gaan hervormen. Ja, ja. Om gewoon te zorgen dat mensen die schulden in de toekomst kunnen blijven dragen. Maar en de, dat de, de politieke punt zal toch uiteindelijk toch zijn hoe je dat terrein, wat eigenlijk een soort no-go-area is uh, op, op het moment. Niet alleen nu, maar al uh, volgens mij een kwart eeuw. Om dat betreedbaar te, te ja. maken. Hm. Hoe gaan we dat doen? Nou, laten we beginnen met... Uh, uh, niet aan, zeg maar, het geld ook wel gewoon in de, in de wereld van de woningen uh, te houden. Dat kan. Uh, wij willen beginnen, en daar zijn we ook met Ennis bezig... samen met D66... om de aflossingsvrije hypotheken, waar het kabinet wel een eerste stap heeft gezet... om die naar de toekomst toe echt onmogelijk te maken voor nieuwe uh, situaties. Want het is nu heel erg vreemd dat als je... Uh, ...niet aflost, dat je daarvoor wordt uh, beloond. Dus als je zo lang je schulden ja. overeind houdt... krijg je, word je beloond en wil je aflossen... ...wat eigenlijk een gezonde houding zou zijn... ...dan word je eigenlijk afgestraft in Nederland. Dan dat vindt, niet, u, vindt u, u dat Nederlanders op een te grote voet leven... ...en dat het kabinet daar eigenlijk iets aan moet doen? In ieder geval de mensen die een eigen huis bezitten. Ja, we leven echt op een te grote voet. We lopen daarin ook nu vast. Dat zien we op de woningmarkt uh, gebeuren... ...maar we zien het ook op andere terreinen... ...dat mensen te veel vooruitgrijpen op de toekomst... ...omdat ze denken... Het gaat allemaal beter. Ik ga meer verdienen. Mijn huis wordt meer waard. En dan gebeurt dat uh, niet. Uh, ik gaf net al aan dat mensen met een middeninkomen al bij de, bij de bijstand uh, terechtkomen. Of de schuldhulpverlening aankloppen. Uh, daar moeten we dus echt iets aan gaan doen. En dat laat dit kabinet helaas liggen. We zullen ze op gaan porren de komende dagen om dat wel op te pakken. Arie Slob. dank ondertussen ook aangeschoven. Emiel Roemen met een grote glimlach. Um, u, bent al, u bent altijd van de tegenbegroting, hè? En de andere alternatieve troonreders. Wat zou de eerste zin zijn geweest? Of wat is eigenlijk de eerste zin van uh, een, de andere troonreden? Nou kijk, de eerste zin ja, die zou ik moeten bedenken, maar het gaat er vooral op dat je... Uh, Leden van de Staten-Generaal. Ja, daar moet dat je mee te beginnen. Het is wel Ja, een... ja beste, beste vrienden en vriendinnen, kameraden, ik weet het niet. <laughs> we gaan niet <laughs> weer beginnen met kameraden, maar <laughs> gewoon de eerste zin. Ja, je loopt me een beetje uit hè. dat, uit. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja. Nee, kijk, uh, we hebben natuurlijk een troonrede gehad die, uh, die eigenlijk uh, uh, niet waargemaakt heeft waar ik op gehoopt had. En, uh, omdat de miljoenennota eigenlijk al zoveel dagen bij iedereen bekend is... had je helemaal niet naar een opsomming van maatregelen hoeven komen. Dit had het kabinet de uitgelezen mogelijkheid gegeven om nu eens de visie achter al deze maatregelen te geven. En waar is het op gestoeld? Ik had graag van dit kabinet het, het liberale verhaal... het liberale visie voor de langere termijn gehoord. Dan had ik me daartegen kunnen verzetten als socialist. en had ik daar een alternatief tegen kunnen zetten. Vond u niet dat dat er in het begin ook wel een beetje in zat? Nee, ja, helemaal een kleinere niet. staat, nee, mensen nee, nee, meer nee, nee, zelfverantwoordelijkheid nee, nemen. Nee, nee, nee, dat is niet de visie. Kijk, wat je zag was een opeenstapeling van... ...van maatregelen, waaraan je kunt zien dat dat vanuit de liberale koker komt. Dat doet Rutte goed, voor zijn eigen achterban heeft hij goed gezorgd. Ik denk dat zijn achterban zeer tevreden is, complimenten daarvoor. Maar dat is geen meerderheid van Nederland. Hij krijgt het toch voor elkaar om dat in een beleid uiteen te zetten. Dus Dat doet hij knap, alleen ik ben er niet blij mee. Maar die visie erachter, van hoe zit het dan met de duurzaamheid? Hoe is dan jouw liberale uh, gedachtegoed, hoe zit het dan met, met de duurzaamheid van de samenleving? Hoe ziet er liberaal dan het samenleven in de toekomst? Waar willen wij naartoe? Daar heb ik uh, het enige wat ik gehoord heb, en dat heeft u zelf terecht gezegd, is de overheid moet kleiner. Maar wat is nou een kleinere overheid? Ja, maar moet je niet ook gewoon het verhaal zetten, zoals dat vandaag is gepresenteerd, over waar we staan op dit moment? En we staan er niet goed voor, economisch gesproken. Er staat zwaar weer voor de deur. Ja, maar dan, dan juist op zo'n moment, als er een, een enorme crisis is, dan heeft zowel de economie als de samenleving heeft juist behoefte aan een vertrouwenverhaal. Dan kun je nog zeggen van daar staan we en dit is nodig. Maar dit is nodig en dan komt je visie. Omdat wij willen dat zo en zo en zo de samenleving de komende tijd eruit gaat zien. En daar passen deze maatregelen in. Nu en die heeft, kans hebben ze niet genomen. Nu hebben we de afgelopen uur veel gepraat met uw collega's over wat je gedaan kan krijgen van dit kabinet. Want er liggen kansen ja. met een minderheidskabinet ja. uh, en een gedoogd partner die het niet overal mee eens is. Als ik even uh, snel uh, de afgelopen tijd door mijn hoofd laat gaan... dan zit u volgens mij niet zo te onderhandelen met Rutte. Klopt dat? Uh, uh, beduidend minder dan andere partijen, ja, dat is waar, Waarom is dat eigenlijk? Want u wilt toch ook dat uh, uw punten gerealiseerd worden? Ja, maar blijkbaar hebben ze uh, uh, er meer vertrouwen in dat andere partijen wat makkelijker uh, bij hem op schoot gaan zitten dan u, u, wij. Oh. U, heeft, u heeft zijn nummer niet of zo? <laughs> Hij komt niet naar nee. u toe. Dit klinkt wel een beetje zielig. Nee, dit is helemaal niet zielig. Ik u denk kunt dat ook naar uh, hem toe gaan. Uh, uh, uh, ook dat gebeurt. We spreken elkaar uh, ook uh, regelmatig. Oh, maar het is wel... ja? uh, ik vroeg al aan Van der Stijn, waar, waar gebeurt dat bij u in uw geval? Uh, waar we elkaar spreken, ja, uh, wandelgangen, een keer een telefoontje, maar... Het is beduidend minder als dat andere partijen dat doen. Maar en u probeert wel ze... op die manier ook iets voor elkaar te krijgen? Nou, ik probeer het wel altijd in de openheid en in de eerlijkheid te doen, gewoon in het debat. Ja. En uh, als hij uh, vindt dat, er, dat hij met de oppositie zaken moet doen, dan laat hij dan mooi dit kabinet vallen en laat hij proberen dan vervolgens zaken te doen. U bent zo principieel recht in de leer, zal ik maar zeggen, dat nou... u niet... Nee. Ja, hoor je dat erin Echt? af, Bert? Ja, nee. Dan gaan we even over uw hoofd heen en ja. over u. Ik heb, ik heb meer het is, idee ben, dat hij het net, wel net, wil, Luzella. maar dat het niet lukt. Daar mag u op reageren? Nou kijk, weet je, het is dat, dat wij natuurlijk redelijk ver van, uh, van het liberale bedrijf van, van, uh, van de VVD afstaan, dat lijkt mij heel logisch. Dus dat ze uh, het minst snel op sociaal-economisch terrein bij ons terechtkomen, is ook heel logisch. Uh, maar wij blijven met onze voorstellen komen en met onze suggesties komen hoe het beter kan. Goed, meneer Roemer, dank u wel. Graag Dit was het uur van de fractievoorzitters. Zometeen wordt het uur van de bewindslieden, wordt ook het koffertje hier in de Tweede Kamer aangeboden. Nu is het tijd voor een column. Die hebben we iedere uur een column gericht aan de premier. Nu Frans van der Reep. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Opiniemakers over de plannen van het kabinet Rutte. De mening van internetgoeroe Frans van der Reep over privacy. Beste Mark, naast alle problemen die er al zijn... heb je nu ook Cybercrime als uitdaging op je bordje liggen. Cybercrime als onderwerp wordt niet genoemd in je miljoenennota 2012. Maar ik kan je verzekeren dat het onderwerp... na het DigiNota debakel van twee weken terug... zal terugkomen op je agenda. Weet je, met Cybercrime heb je gewoon pech en timingprobleem. Het is net als bij de komst van de auto of een vliegtuig. Toen heeft het ook jaren geduurd voordat we werkelijk de nieuwe situatie begrepen... en ons aanpasten op de nieuwe technologische situatie. Wen aan cybercrime kost tijd. Cybercrime-schade in Nederland is nu pakweg een kwart miljard euro per jaar... en zeer exponentieel groeiend. Moet je je voorstellen wat er gaat gebeuren als internet fysieke dingen gaat besturen. De voedselketen bijvoorbeeld. Of auto's met een IP-adres. Dan kan de hacker letterlijk het verkeer stilzetten. Gaat gebeuren. En sneller dan jij nu denkt. Een goed voorbeeld hoe het wel moet is de luchtvaart. Als die controleur komt gaat echt wel dat vliegtuig open. En als het niet klopt blijft de hele vloot aan de grond. Dus dat is een duidelijke economische prikkel om de zaak op orde te hebben. En dat helpt. Er vallen niet meer zomaar vliegtuigen uit de lucht. Waar ligt een oplossing? ICT-infrastructuren moet je denk ik net zo zien als het wegennet, water, luchtruim. Als maatschappelijke basisinfrastructuur. Misschien hoort die digitale infrastructuur wel thuis bij Verkeer en Waterstaat. In combinatie met justitie. Ik moet er als burger toch vanuit kunnen gaan dat ik veilig over die brug kan rijden? Nou, dat geldt dus ook voor veilig internet. Ik moet er vanuit kunnen gaan dat sommige dingen goed geregeld zijn, Mark. Dat is toch echt een publieke taak? Heeft minister Donner dat wel goed begrepen? Jouw top 50, Mark, moet echt snappen dat de burgers hun belastingsbullen veilig wil kunnen mailen. Nou, wat zou je nu kunnen doen? Je zou dit, denk ik, ook op Europees niveau moeten agenderen. Bij mevrouw Kroes. Nou, die ken je. Een partijgenoot. Dat is wat ik jou adviseer, Mark. Die weer glimmen moet poetsen. Ik wens je veel succes met deze cybercrime en vele andere uitdagingen. De boodschap van Frans van der Reep voor de premier. Het nieuws van drie uur gaan wij uitstellen, want wij gaan naar boven. Boven, dat is bij ons in het gebouw van de Tweede Kamer.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 vertellen wat uh, hij allemaal te melden heeft over de miljoenennota. De Tweede Kamer, ja, de meeste leden zitten nog niet op hun plek. Dan moet de vergadering nog geopend gaan worden. En uh, eerst ook nog heel veel foto's die gemaakt moeten worden... van minister De Jager van Financiën met zijn koffertje. Hij houdt het koffertje gewoon voor, uh, voor de borst. Uh, Joost, niet meer boven, de ho boven het hoofd, hè? Nee, dat was de tijden van de jubelbegrotingen onder, onder Paars. Maar die tijden zijn uh, lang vervlogen. Het zijn sobere tijden, dus... Uh... Het zou ongepast zijn als hij zou gaan juichen. En wat hij net zei, Joost Vullings. Uh, er zitten ook leuke dingen in. Dat had waarschijnlijk Mark Rutte ons positieve premium ingefluisterd, of niet? <lacht> nou, ik denk dat hij zelf ook wel beseft... dat hij, dat hij nog wel een paar leuke dingen heeft voor de mensen. Al moet ik wel heel diep nadenken welke dingen dat zijn, overigens. Ik kan ze niet zo ja. Of Wilt u met leuk zoals Gerrit is een kinderslabbertje uit heeft gehaald en een mini-CD. Dat was toen in de tijd heel erg modern. In, in, nee, ik denk dat, uh, dat hij dat niet gaat doen. Het is, het is geen tijd voor, voor grapjes. Het is crisis dus uh, ja, soberheid. Peter ja. Blok, er worden nu foto's van hem gemaakt. Uh, is, is zijn eerste prinsjesdag als volwaardig minister? Hè? Vorig jaar was hij demissionair minister toen Bos was weg geweest, volgens mij, weggegaan. Ja, die. Uh... Was toen net weg, dus het was gelijk zo'n grote klus. Vorig jaar was minister Jan-Kees de Jager. of was Jan-Kees de Jager en minister. en staatssecretaris van Financiën. Want op dat moment was ook de kabinetsformatie in volle gang. Ja, nu dus vooral al die foto's van dat koffertje. Ja, een minister en een koffertje. hoeveel foto's kun je ervan maken? Nou, het blijkt. Van alle kanten.